start, Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is bekend hoe de aarde beter beschermd moet gaan worden. Een VN-top stond helemaal in de teken daarvan. Het belangrijkste is nu de 30-30 afspraak. In 2030 moet 30% van de wereld beschermd zijn. Er is ook kritiek op dit alles, met klimaatredacteur Judith van de Hulsbeek. Er is dan wel zo'n bedrag genoemd, bijvoorbeeld van 200 miljard dollar. Maar uh, hoe gaat dat precies uh, betaald worden? Kom, welk deel daarvan komt van de, gaat van de rijke landen naar de, ont, uh, de ontwikkelingslanden? In die implementatie, daar zit echt, uh, uh, ja, de details moeten echt nog duidelijk worden. Afgelopen jaren verdwenen steeds meer planten en dieren. En met het akkoord hopen de landen dat flink af te remmen. Afgelopen weekend is het een stuk drukker geweest op de spoedeisende hulp en in de ziekenhuizen. Allemaal vanwege de gladheid natuurlijk. Veel mensen kwamen binnen met botbreuken of andere verwondingen... doordat ze met de auto ergens tegen aangegleden waren. Verschillende hulpposten moesten meer mensen invliegen... om de drukte aan te kunnen. Een drama voor Vivianne Miedema. De spits van het Nederlands elftal mist komende zomer het WK voetbal. Vorige week scheurde ze in een wedstrijd van haar club Arsenal haar kruisband. Op Twitter schrijft ze dat ze meteen wist dat het toen foutenboel was. Hoe lang ze precies langs de kant staat, weten we niet. En op een vlucht van Texas naar Hawaii zijn er, de afg zijn er het afgelopen weekend flink wat kotzakjes doorheen gegaan. Een vlucht van Hawaiian Airlines kwam in superheftige turbulentie terecht. Het vliegtuig werd zo hard heen en weer geschud dat 36 mensen gewond raakten, vertelde deze vrouw. was rocky we we ze zegt tot een dat het vliegtuig zo erg trilde dat mensen van hun stoel vielen. De landing verliep volgens haar wel heel soepel. Het weer, een grijze dag met regelmatig wat regen. Het is niet meer koud, graadje of acht. Morgen ook nat en zo'n elf graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen af het Averhoorn en Purmerend Zuid staat 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. warmte. Kerst. ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met nu. Nu. De herhaling van Rainbow Radio Zandvoort. My dear, dear friends, let the party begin. Somewhere Somewhere. Oh, the rain. Rainbow Radio Zandvoort. ZFM. Optimal C FM Shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up and sleep with me come on uh -huh, and sleep with me shut up and sleep with me come on why don't you sleep with me shut up and sleep with me come on uh -huh, and sleep with me shut up okay.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 In fact you're boring Pretend not being of my kind You keep on talking of some girl That I don't know When will you shut up and when will Intentions. no hide to suppress your real intentions. You're open-minded, at least that's what you keep on saying. Don't be afraid of doing what you are best at. Shut up, shut up, shut up, shut up, shut up. En dat was dan eigenlijk maar zo'n beetje onze eigen sirene... Hoewel die uh, luid en duidelijk door heel Nederland heeft uh, geklonken... en ook de NL-alert op veel telefoons en dergelijke is gegaan. En dat wil zeggen dat wij er weer zijn. Welkom bij Rainbow Radio Zandvoort. Uh, onze laatste reguliere uitzending van uh, dit op jaar. Voor december wel, maar ja, dit, deze maand hebben we toevallig twee uitzendingen. Ja, ja, ja. dat maakt het wel super leuk. Ja, uh, uh, daar gaan we het natuurlijk straks over hebben. Uh, nou, uh, goedemiddag allemaal. Welkom. En uh, we zijn gestart met, uh, nou, een beetje zondag... met uh, Sint met Sebastian... Uh, shut up and sleep with me. Ja, precies. Lekker ja. nummer om mee te gaan no. beginnen, toch? Hoppakee, we doen niet moeilijk. We zeggen het ja. gewoon. Um, we gaan weer van start ja. met Anja Westerwil, Mirko Gerrits, Jelmer Koper Hallo. en, uh, ja. en, en gast in de studio. Ja, en uh, Ronald. Ja. Oh, ja. Ja. <laughs> ja, dankjewel. Ja. Ik ben er ook. Maar ja. zoals altijd gaan we beginnen met uh, de actualiteiten. Ja, hmm. Jij mag beginnen, jongen. Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja, dat, ja, ja, ja, dat, dat was En net point. was hij heel <laughs> scherp dat hij zeg maar, mij dan nog aankondigde. Ja, zo ja, ja, ja <laughs> nou dat kan ja. weer wel. Iedereen zijn dingen. <laughs> uh, in, uh, in het Singaporese, of nou ja, gewoon in het wetboek van Singapore... <laughs> is het uh, wetboek van strafrecht uh, aangepast. Er is een artikel geschrapt uit 1938... Dat door de koloniale regering onder het be bewind van Shenton Thomas aan het wetboek van strafrecht was toegevoegd. En dat ging over. Uh, de, uh, en wacht even. <laughs> ja, onder Brits koloniaal bewind uh, werd ingestemd met mannelijke volwassenen. Sorry. Ik, heb, ik moet even toegeven, ik heb dit niet van tevoren gelezen. En ik moet de tekstschrijver van dit nieuwsbericht een beetje op de vingers tikken. Want het is niet uh, heel... Uh... Nee, oké, okay, het ligt volledig aan mij. Uh... Uh, even kijken, wil iemand anders het toch even oppakken die het misschien. <grijpt> ja, niet waar, waar, waar het om gaat, is dat. <grijpt> ja. zeg maar dat uh, uh, uh, uh, we kennen, Op uh, tenminste, uh, we hebben het al vaker over gehad, over het zogenoemde Zero Flags project. Ja. En de Zero Flags, dat gaat over die 72 landen, 71 landen en dus nu 70 landen. die in het wetboek van strafrecht seksuele diversiteit hebben ge uh, gecriminaliseerd. Ja. En dat wil zeggen dat uh, uh, in Singapore, waar dat nu dus uit. Het wetboek van strafrecht is gehaald. Uh, ja, uh, uh, seksuele diversiteit geoorloofd is. Ja, dus en dan een... gaat het heel specifiek om instemmend geslachtsgemeenschap ja. tussen twee mannen. Precies, ja. Om dat stond dus in, in. Dat is de wet. Dat was de ja, wet. wat ja, ja. ja, trouwens wel wet. interessant is, wat ik nog lees, is dat um, uit een enquête bleek dat 44% van de inwoners eigenlijk voor een behoud waren. Ja. ja. En 20%, dus 20 maar tegen. En dat, ja, dat zie, zie je dan ook weer een beetje hoe, hoe gevoelig dat dan ligt. Maar toch goed dat die stap dan wel wordt gezet. Absoluut. Dus en dat de... is dan op, op politiek ja. niveau, niveau natuurlijk. Hè. En dan gaat dat ook met een mooie ceremonie... dat zeg maar, de, de vlag van Singapore eigenlijk wordt teruggegeven... Uh, en in ruil daarvoor een regenboogvlag dus ook wordt uh, meegegeven. En dit is ook wel een beetje de beweging die we natuurlijk altijd hebben... Hè? dat eigenlijk op eerst uh, uh, politiek niveau zit... maar dat dat dan toch nog een culturele omslag plaats moet vinden... Uh, die we in Nederland natuurlijk ook kennen. He, dat uh, over het algemeen zeggen we maar dat uh, homoseksualiteit of seksuele diversiteit uh, geaccepteerd is. Maar we weten allemaal natuurlijk dat uh, het lijntje hier en daar ook uh, dun kan zijn. En dat nog niet iedereen, om het zo maar te zeggen, daar ook helemaal mee eens is. Dus, ja, nou nee, ja, dat is duidelijk. En je krijgt het natuurlijk toch niet... Iedereen altijd met dezelfde gedachten. Nee, nee. Dat, dat, dat is nou eenmaal dat zo. Dat is nou eenmaal zo. Ja. Ja, en dat moet ook weer kunnen zijn. Hoewel ja. niet helemaal. Ja, goed, <laughs> we gaan een discussie beginnen, maar we waren bezig met de Dat is democratie. Tijden, dus dat is dan weer democratie. Is democratie. Precies. Ja, precies. precies. Ja. Ja. Nou, uh, dat is een mooi bericht trouwens uh, Van Singapore. Een ander mooi bericht is dat uh, een transvrouw weer de Hollands next Top model heeft gewonnen. Kijk. En wel de transvrouw genaamd Lando, en die komt uit Enschede. En uh, ja, in navolging van uh, Loïsa... die ooit ook het uh, Hollands topmodel heeft gewonnen... Uh, heeft zij dus ook uh, dat gewonnen. Ze is er heel blij mee. Ja, ja, ja. ja, en er zijn daar ook kritiek op, uh, op gekomen? Want ja, uh, transvouw, dat is natuurlijk weer... Wat sommigen dan vinden geen echte vrouw, wat natuurlijk weer radicale onzin is. Ja, het onzin het is ja. prachtig. Ja. Anders win je geen topmodel. Ja, precies. Dus ja, maar dan la maakt het la uit. Laten dat we het daarover hebben. Ja, Zeker, ja, dat ze top. is mooi. Ja. Ja. Nou, dan een uh, heel klein nieuwtje wat uh, ons eventjes opviel: is dat uh, getrouwde stellen van het gezelde slacht, geslacht beter omgaan met stress. Nou, nou, dat, vond is ik wel, dat uh, zo... Uh, ja, ik ja. ja, nou ja. Ik, ik, <lacht> ja het, het blijkt hier aan tafel dat daar de meningen over verdeeld zijn. <lacht> ja. De ene zegt wel, de ander zegt niet. Volgens dus, mij uh, is het een vrouwen niet per se zo. <lacht> niet per se. Het <lacht> en, en, en, en, drama en het theater is volgens mij absoluut. ook niet mee. <lacht> ja, en uh, nou ja, goed, laten we zo zeggen dat het, uh, het is een onderzoek uit uh, van de Universiteit van Texas. Oh ja, en het het en um, uh, hoe heet het? Uh, daar wordt gezegd dat. Uh, Ten opzichte van twee verschillende geslachten blijkt dat van hetzelfde geslacht beter met elkaar met stress zou kunnen omgaan. Oké. Laten we zeggen dat je beter begrijpen dat je allemaal ja, hetzelfde geslacht bent. Ja, dat zou ik me iets in kunnen voorstellen. Nou, misschien is dat iets voor je column de volgende keer dat je dit onderzoek induikt. Ja, ik heb nu dus GELACH Goed, we gaan door. Uh, een, uh, een icoon in uh, het uh, Vlaanderen is uh, overleden in België. Wil Verdi, uh, 95 jaar, is overleden. En hij was uh, de eerste bekende Vlaming die uit de kast kwam. En uh, nou schiet me prompt de naam van de Nederlandse uh, Albert Mol natuurlijk. De eerste die, uh, die dat had. En, uh, uh, nou dat De equivalent in België. Belgische zanger en cabaretier Verdi is op 95-jarige leeftijd overleden. En zijn mannetje heeft dat bevestigd aan de Belgische media. Hij had hartproblemen en overleed in zijn huis in de Antwerpen... in het bijzijn van zijn familie. Hij was boegbeeld van de LHBTI-gemeenschap van Vlaanderen-België. Um, nou, hij, uh, Het is een uh, gerenommeerde Vlaamse chansonnee geweest. En natuurlijk hadden wij eigenlijk, eigenlijk een liedje voor hem uh, ja, moeten doen. Ja, eigenlijk draaien, hadden we dat, dat moeten ja, doen. Dat, dat, dat hebben we niet stond. in de lijst opgenomen. Ja. Dus uh, laten we afspreken dat we in januari in ieder geval Wilferdi eventjes uh, honoreren ja. met een, een nummer van zijn kant. De muziek was al klein natuurlijk uh, precies. toen hij overleed. Toen we de actualiteit... Ja, uh, ja. ja precies. Ja. Ja. Uh, dus in januari te verwachten een nummer van Wilferdi. Ja, zeker. En dan wordt ook het uh, woord woke steeds vaker gebruikt uh, in de media. En uh, de boek Vocabulary van filosoof Floris van Ik heb het wel op moeilijke woorden vandaag. Van filosoof Floris van de Berg benadert de woke vanuit eco-humanistisch perspectief. En uh, daagt de lezer graag uit tot uh, kritisch denken. Ja, en eigenlijk is het een beetje een oproep om, dat, uh, om die vocabulariteit vocabulary een beetje te gaan, te gaan opzoeken en dat boek uh, zeker ook te bekijken. Want we zien steeds vaker eigenlijk dat diversiteit en inclusiviteit, maar ook de fobie daartegen uh, steeds meer aandacht krijgt in de media. En ook vooral uh, de reacties die dan spelen, de uiterste vaker. En, en ja, woke wordt dus steeds vaker genoemd en steeds vaker besproken. Ik denk dat dat op zich wel positief is qua... Ja, kwantitatief, maar of het kwalitatief ook goed wordt behandeld, dat, uh, dat, dat laat ik even in het midden. Dat staat hier volgens mij ook niet echt. Uh, in wel dat er verhitte debatten natuurlijk plaatsvinden, bijvoorbeeld in de culturele sector of in het onderwijs. Hoe gaan we om met films? Nou, daar ga, daar ga, ga ik straks nog iets over zeggen. Oude Disney films bijvoorbeeld. Hoe ga je in het onderwijs om met, met dat integreren zonder dat het uh, stuit op kritiek ja, van ouders? Bijvoorbeeld met een regenboogtrap, zoals we vorige maand hadden. Uh, en natuurlijk het publieke debat dat vooral nu op social media wordt gevoerd. En uh, ja, het is heel interessant dat, dat die persoon, die filosoof, dus uh, Floris van den Berg, zo'n uh, woordenlijst, woordenschat eigenlijk heb uh, samengesteld. Uh, dat je alles even duidelijk hebt, oké, okay, hier gaat het dan om. En dan, uh, uh, dan, uh, ja, dan ben je weer helemaal op de hoogte. En, nou, of misschien word je dan anti-wokistisch. Anti-wokisme. Ja, nog zo'n woordje. Allemaal, no, nog zo ja. Uh, ja, lekker. <laughs> ja. <laughs> Goed oefenen. Maar het is een interessant gegeven om daar een heel uh, boek van samen te stellen. Ja. En uh, nou, ik, ik, ik, uh, ik denk dat er wel een item in zit voor, uh, voor januari om hier verder in te duiken en eens even met die woorden te gaan goochelen. Dus, uh, Zo, ja. Dan, dan ja. laten we, af... we het vooral aan Jelmo ja. ja. over. Dus, nou, je ja, ik wel denk wel dat wij ook flink kunnen tongstrijken. Ja, Het is ook een beetje een redactievergadering dit. bijna wel. Een online redactievergadering. Ja, dat is het laatste item. Ja, er zijn tienmaal tien vragen en antwoorden over aseksualiteit uh, gepresenteerd. En uh, het gaat de Nederlandse Organisatie voor Aseksualiteit, NOA, ah. uh, en MOVICI, <laughs> hebben we dat samen ontwikkeld. En het gaat erom dat, uh, aangezien aseksuele personen wel deel uitmaken van de LHBTI... Gemeenschap mm -hmm. uh, blijkt dat ze toch redelijk vaak onderbelicht zijn. En dat heel veel mensen helemaal niet weten wat asexualiteit nou precies betekent. Okay. Blijkt dat heel veel asexuele mensen wel degelijk verliefd worden, alleen niet de behoefte hebben om daar seksueel iets mee te doen. Ah, ja. Ja. En dat, dat, is, dat is het verschil: het is niet zo dat ze niet verliefd worden, ze dus we hebben wel de romantiek en zo, maar niet per se de seks erbij. Ja, dus, uh, nou ja dat ook weer is, een grote, grote misvatting Ja, zeg maar, Zeker. Het, uh, ja. Ja. En dat, uh, ja. Dit, deze vragen staan op de site van Movisie. Die tien vragen en antwoorden eigenlijk over asexuele personen. Om de bekendheid wat groter te maken voor deze mensen. En de acceptatie dus ook. Ja, ja. en in feite is dat ook weer een van de redenen waarom we het niet hebben over LHBTI, maar, maar QA. A plus Etcetera. Ja, en al die letters die er dan bij. in de ja. bij komen. Ja, ja, om, om maar weer terug te komen bij de ja. Nou, Ik zie dat tegen Mirko uh, uh, seint ons dat we zo'n beetje aan het einde zijn gekomen van uh, dit, uh, dit moment om te kunnen spreken. Ja. En dat betekent dat we gewoon lekker doorgaan ja. naar, uh, naar het ja. volgende nummer. Uh, we gaan naar een uh, prachtig uh, Frans nummer luisteren. Iladie van Alvin. MUZIEK Il l'a rencontré pour la première fois Dans le secret ce soir d'été S'en est allé se révéler Il avance comme une âme absente Dans ce chemin qu'il n'osait prendre Il se sent libre et s'évade Lui, il vit dans le déni de soi à s'inventer un autre moi Se dessiner une autre voie La rencontrée pour la première fois Et a vu dans son regard Ce qui, qui se refusait de voir La première fois, s'est éloigné de son héros. Ensemble, il se dévoile. Avec, il ne voit plus le temps s'enfuir, ne voit plus que le monde tout, et n'entend plus la voix du bien. Il l'approchait pour la première fois, sans penser au jugement très simple, Au mépris à l'intolérance. Je voigt hem zet, zet, zet, zet, zet, Je zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, zet, En dat was Lana Del Rey met Blue Jeans. Uit de film Just Friends, gewoon vrienden. Uh, Scenarioschrijver Henk Burger. Ja, ja. dat brengt ons op het volgende interview volgens mij. Precies, dat brengt ja. ons op, op, op het eerste interview. We hebben er net even een uh, gesprek over gehad. Want uh, Henk, welkom in de studio allereerst. Ja, is. leuk, gezellig. Uh, uh, dit is niet een nummer uit de film, uh, gewoon vrienden. Nou, maar... hij zit, nee, hij zit niet officieel. Er zitten wel heel veel singer-songwriter-muziekjes in, zeg maar. maar. er zijn heel veel ja, fans over de wereld. Die hebben die film gezien. En vliegt op die film of zo. Of op die twee jongens in de film. En die hebben daar allemaal zelf clipjes van gemaakt. Op allerlei uh, favoriete nummers of zo. Dus er zijn online, uh, als ik nu intyp, Just Friends of zo. Dan kom je alleen maar clipjes tegen, niet de film. Maar dat zijn ook mensen zelf gemaakt. Dat is een soort ode aan dit aan ja. verhaal. Dat is heel gek. Ja. En ja. Dat, dat nummer van Lana Del Rey onder andere. Dat kun je ook meteen... Vinden. Ja, prachtig. Ja. Even voor de luisteraar, dan krijg je gelijk een inkijkje in de keuken hoe wij altijd de muziek verzamelen. Dat doen we via de YouTube-link en dergelijke. <lacht> die zoeken we dan natuurlijk op. En we zagen hier inderdaad prachtige uh, beelden natuurlijk uit de film Just Friends, uh, die, die niet geheel onbekend is uh, voor ons. Laten we daar eventjes naar op uh, teruggaan. Want ja. waarom Just Friends, Henk, wie ben je, uh, wat doe jij in het dagelijks leven en hoe ben jij verbonden aan de regenboogcommunity? Oh, dat is een hele open... Dat zijn vier vragen in één. Uh, <lacht> de op de school muziek geleerd mag je maar ik ben gewoon dus met, met, met journalistiek en ik vond eigenlijk uh, uh, krantenberichtjes werken helemaal niet leuker vond radio maken veel leuker dus ik heb jarenlang radio gemaakt en gepresenteerd. Um... Uh, bij Stad Radio Amsterdam, Radio Noord-Holland. Uh, toen ben ik eindredacteur geworden bij de Afro Tros... voor Jacques Goderie, een filmprogramma, wat hij deed... voor een kunstprogramma. Uh, heb, tussendoor heb ik heel veel radiodocumentaires gemaakt... maar het leukste vond ik toch altijd wel om, om naast de non-fictie... zoals journalistiek wordt genoemd om uh, me bezig te houden met fictie. Dus ik ben al vanaf mijn achttiende bij toneel geweest... toneelstukken geschreven en uh, toen ook geregisseerd... en uh, gaandeweg ook heel veel cursussen voor scenario... En nou, dan kom je zo weer bij de film terecht. Uh, dus ik heb in 2018 ging de film gewoon vrienden in première En dat was de allereerste gay romantic comedy van Nederland. Ja. Wist ik niet hoe ik het was, maar dat bleek later zei iemand tegen mij. Maar uh, ja, dus dit, nou ja en, die, en die maakt nog veel furoren online en overal op de wereld. En acht prijzen gewonnen. En, uh, nou ja. en, en ze maken dus clipjes blijkbaar, fans. En even voor, ja. de, voor de luisteraar. Jij bent de scenario schrijver ja, van ja, deze ja, dus, film. Ja, de vraag ja. is altijd, wat doe je dan? Precies. Ja, ja. Want ik denk altijd dat de acteurs zelf <coughs> de dialogen verzinnen. Ja. Dat is wel heel grappig, maar dat is niet zo. Dat leg ik allemaal in de mond. Ja, precies. Dus ik verzinnen de personage, de verhaallijnen. En uh, nou ja, ik laat het wel of niet goed aflopen. Ja. En omdat het goed afloopt, zit hij nou blijkbaar ook weer... volgens de wink vorige week kwam het uit... in de top 10 van de beste gay films met een happy end. Kijk, daar ja. Ja, ja, nou, ja. mag je best <laughs> trots op zijn, meneer. Hartstikke goed. Op de website van Voor de Kunst uh, ja. staat de volgende oproep en ik ga hem even voorlichten. Ja. Uh, wellicht kun je ons met dit belangwekkende filmproject ondersteunen en zoveel mogelijk belangstellingen in jouw uh, netwerk hierop attenderen. Graag vraag ik je aandacht voor het volgende. Voor een ontroerende en indringende documentairefilm uit het leven, wij hebben je support nodig. Vertel ja. eens Henk, waar gaat deze oproep over? Ja, dit is, uh, dit is niet iets met een happy end, althans voor heel veel gevallen niet. Zeg maar. maar dit is een documentaire en uh, die maken we samen. En er staat, we, we hebben hulp nodig. Die ik samen met uh, Tim Dekkers, journalist en documentairemaker. En uh, die heeft al uh, twee documentaires gemaakt. En die waren heel erg goed en heel erg leuk en heel erg grappig. En toen zei ik, nou, nou wordt het tijd voor een serieus onderwerp en ik weet wel wat. Dus ik heb hem een beetje, uh, nou gedwongen niet, maar wel geïnspireerd om uh, eens te gaan kijken... Wat mij zelf in mijn persoonlijke leven uh, trof, en wat ik ook wel rondom heen zie, en uit cijfers blijkt dat ook wel: dat er zo'n exorbitant hoog aantal suicides of zelfdoding is onder de LHBTQIA. En uh, ja, het, dat vond ik wel uh, zo shocking in mijn leven. Toen we begonnen met de documentaire stond mijn teller op twaalf. Van nou, drie hele close vrienden, tot en met uh, de anderen, zeg maar, die je goed kent, waar je wel gesprek mee voert, dus niet zomaar mensen die je, waarvan je iets leest, die uh, uit het leven waren gestapt. En nou, de titel van deze film wordt Uit het leven. En het wordt echt een hele uh, aangrijpende film of zo. Maar we zitten nu in de fase van... Uh, dat heet officieel in de film post-production. Dus we hebben eigenlijk zelf alles... Uh, uh, liefde, werk, auto -papier, hebben we het allemaal gedaan. Hè? En Tim heeft al interviews gemaakt. er zijn jullie nu montage bezig. Maar je hebt op een gegeven moment... om het goed uit te brengen in de bioscoop... Daar heb je uh, echt in de postproductie bijvoorbeeld uh, color grading. Want anders gaan die kleuren allemaal niet goed uh, overkomen. Geluidsnabewerking, het sounddesign moet gedaan worden. Maar er moet ook PR uh, uh, gemaakt worden voor de film natuurlijk. Want we willen dat die film op heel veel festivals uh, treedt. Uh, voor die festivals moet je ook altijd heel vaak weer inschrijfgeld betalen. Dus we hebben, we hebben precies ja, we kunnen alles wel uit eigen zak betalen. Maar dan gaat, uh, <kliek> kan ik mijn hypotheek niet meer betalen. Dus toen dachten we nou, dan gaan we een, een crowdfunding beginnen. Ja. En dat, en, uh, dat, en dat, dat is, is de nu de voor de kunst uh, vorige week geplaatst. Ja. En, uh, nou, ja. ja, dat is bij deze dus de oproep. Um, ja. even, even, dat je hebt kort eventjes uh, uh, verteld over waar de film uh, ja. over gaat. Althans, en wat de thematiek is van de, van de ja. film. Uh, Movisi heeft ook uh, onlangs een rapport uit, uh, uitgebracht... Uh, over uh, zeg maar het, het hoge uh, aantal zelfdodingen. Ja. Uh, of pogingen tot zelfdoden. Het blijkt dat... Uh, uh, vier op de vijf, oh nee, wat is het? Uh, drie op de twee uh, LHBTI-jongeren, uh, zeg maar, een poging tot ja. uh, zelfdoding doen. Ja. Uh, nou, daar, uh, daar, uh, dat, dat is verschrikkelijk. Is uh, en uh, het uh, gaat, uh, zeg maar, als we de jongeren voorbij zijn, om het zo maar te zeggen, uh, blijkt ook daar nog een groot stuk, uh, stuk te liggen. Ja. Um, wat willen jullie. Twee vragen ja. en de eerste vraag is: hoe zit de film in elkaar? Uh, en wat willen jullie? Wat hopen jullie met die film te bereiken? Ja, nou ja, uh, ook de documentaire. Ik, eigenlijk, nou, hè? in ieder geval, kijk, wat een beetje het probleem is in, in de community in zijn algemeen zeg maar, is dat dit onderwerp nogal taboe hmm, lijkt te zijn. He, dus uh, we zijn er geniaal in om uh, elke zaterdag en vrijdag en donderdag wat dan ook op uh, op de dansvloer uh, ons helemaal uit de na te dansen uh, op wat voor middel dan ook. En vrolijk te doen, zeg maar. Maar mensen die daar uh, tussen het, wal en het schip vallen en zich niet zo vrolijk in hun vel voelen. Ja, die kunnen binnen de community soms zo weinig terecht bij elkaar. Uh, terwijl er heel veel, blijkt uit de cijfers, hè, vier tot vijf keer van de uh, homo's plegen meer zelfmoord dan de hetero zeg maar. En onder trans is het nog ergens, is het zeven tot negen keer meer. Ja, precies. Nou ja, en ja. daar wordt niet over gepraat, is wat we wel ja. vooral willen met die film. Kijk, die film kan natuurlijk niet opeens vanaf de uitbrenging van die film... alle suicides voor de toekomst voorkomen, ja, dat, dat kan niet. Maar we proberen wel bespreekbaarheid uh, te genereren eigenlijk met die film. En daarom vinden we het ook zo ontzettend belangrijk dat die uitkomt. En daarvoor hebben we uh, over de opbouw van de film gesproken uh, drie personages heeft Tim uh, geselecteerd. Uh, ook een beetje met de wens van... Nou, het moet niet een, alleen maar een loodzware film uh, worden... waar je echt helemaal ziek uit de bioscoop uitkomt. Het mm. moet ook een beetje hoop bieden. Dus wij hebben drie personen geselecteerd... Zeg maar, die hun eigen zelfmoordgedachten uh, uh, en pogingen... Zeg maar, uh, lang achter zich hebben gelaten. En nu voor anderen graag een steun in de rug uh, willen zijn. Bijvoorbeeld, ik hoorde jullie net in het nieuwsbericht... Uh, over de verkiezing van een transvrouw uh, ja. spreken. Maar in onze documentaire zit Solange, Solange Dekkers... en zij heeft uh, een paar jaar geleden uh, als eerste transvrouw... de uh, Miss Noord-Holland-verkiezing gewonnen. Dus uh, ja, een prachtige vrouw, zeg maar. Ja. Um, uh, zij zit erin, maar ze is ook een beetje advocaat... voor de transgender gemeenschap zeg maar, om te laten zien van, uh, kom voor jezelf op. En, maar ook zij is weer van mening. Je moet erover praten. Al die, al die somberheid die overvalt. Al die neerslachtigheid, Al die ja, uh, teleurstelling in het leven. zeg maar Praat erover. Want dat kan zoveel opluchten. Niet ja, als we het precies. op te zouten. En dan op een gegeven moment geen uitweg meer zien. Ja. Ja. Ja. Dus dat is uh, een beetje de opbouw. Dus we hebben drie personen zeg maar, in de film uh, opgenomen. ja Ik moet nu heel erg oppassen dat ik niet iets verraad over de film. Wat ook nog een keer... Hm waanzinnig tragisch is of zo. Maar er gebeurt in de documentaire... Uh, tijdens het opnemen is er iets gebeurd. Uh, nou, Ik denk dat daar het publiek in de zaal... straks wel een beetje een, met een knoop in de maag van kan gaan zitten. Ja. Dus, uh, maar daar kunnen we niet zoveel over vertellen. Nee. Nou, de intentie van de documentaire is in ieder geval om het onderwerp op de kaart te zetten ja. en ervoor zorgen dat wij A, in de community zelf erover gaan praten. Ja. En de ogen openen voor zeg maar toch de, de, de, de lonely souls die ondanks zeg maar het feesten met elkaar toch het gevoel hebben dat ze, dat ze alleen staan. Ja. En dat is ook een van de aspecten waarom we altijd bezig zijn met LHBTI emancipatie en dat dat worldwide is. Dat gaat echt niet alleen over Nederland. Nee, nee de hele wereld over toeren met festivals. En ja, maar ja, precies, en Kastra er zijn verschillende festivals... over de hele wereld. De wereld, wereld he. We horen de filmdagen natuurlijk ja. hier in Nederland. Maar ja, maar uh, ook in de Castrattheater heb je een geweldig festival... in ja. San Francisco, maar echt overal. Key West, uh, ja. zelfs in Singapore. Ja. Dus, uh, nou ja, en dat is ook het belang van de community... dat we elkaar natuurlijk opvangen. Dus uh, het is een uh, kritische zelfblik... Ja. Uh, voor onszelf, maar ook... Uh, een, uh, nou, toch wel een aantekening naar... Uh, de, uh, de hele wereld, de hele samenleving... Ja. Uh, om gewoon eens oog te hebben... voor die mensen die... Uh, Schijnbaar aan de buitenkant. Ja, het is vaak twee gezichten. Hè, Precies, zie je, het is he, een dubbele. Ja, ja. Oh, iemand doet vrolijk. Wij, wij, wees, ja, ik heb echt gevallen meegemaakt zeg maar, die, dat je de avond voor een avond tevoren gezellig met iemand zit te praten en ja. de dag daarna is diegene er niet meer. Dat je denkt, van, ik heb, wat heb ik gemist? Ja. Ja. En het gaat niet zozeer echt over de nabestaanden, zeg maar, maar je probeert wel met de mensen die het zelf in de put hebben gezeten en suicide achter de rug hebben en niet geslaagd gelukkig. Maar die kunnen er nu over praten. Dat, dat willen we gewoon heel graag laten zien. Praat, praat, praat. Ja, nou dat was ook een van de redenen om je hier aan tafel uit te nodigen. Zodat wij er ook over kunnen praten. En we ja. hebben al vaker in onze uitzendingen natuurlijk hier aandacht aan besteed. Uh, mocht je zelf uh, gedachten hebben of iemand kennen die uh, zegt met uh, gedachten rondloopt... Uh, Telefoonnummer 113 of ga naar www.123.nl. 1113.nl uh, om uh, zeg maar, uh, hulp en ondersteuning uh, te zoeken. Hoe kunnen de luisteraars supporten? Nou ja, kijk, we zitten dus nu in die, in die, in die laatste fase. Hè? De film die, die moet in première gaan op de Roze Filmdag. En daarna moet hij uh, de wereld ingestuurd worden, ons kind. Uh, maar ja, we hebben echt gewoon voor die inhuur van professionele krachten. Voor geluid en beeld. Van alle, alle kwaliteit die de film moet hebben om vertoonbaar te worden. Ja, daar hebben we gewoon geld nodig. En daarvoor is die crowdfunding gestart. Dus als je naar voordekunst.nl uh, gaat... en uh, je typt dan in documentaire... dan zie je meestal al meteen in de linkerbovenhoek... onze documentaire uit het leven. Ja, en daarin kun je doneren. En, wacht, ja, tientje is genoeg. 100 mag ook. En als je... Superrijk bent, red ons. Ja, precies. <lacht> ja, dan misschien de oproep voor de stichting en dergelijke om daar ja. nog iets aan te doen. Uh, even kijken, de, de teller staat op dit moment. Hoe ver. Uh, ik zat net te kijken en uh, uh, we, zetten, nou, we zitten nu, anderhalve week zijn we in gang of zo. zit nu op 61 procent. Maar ik moet wel zeggen, dan denk je, oh nou, de redders het wel hoef ik niet te doneren. Nee. Het loopt nu een beetje. Het uh, remt een beetje af. Weet je. Ja. Mensen hebben het gehoord en dan al oh, meteen geven zo. Maar nu, nu moeten we het in de breedte. Uh, Nee. Uitzetten en bekendmaken. Dus, ja. Uh, ja. Ja, zeker. Nou, en op op en uh, even oproep ja. aan de luisteraars natuurlijk. Uh, hey, uh, op dit moment wordt er altijd een enorme aanspraak gedaan vanwege de feestdagen op uh, het steunen van goede doelen. Dit is er één, ja. zodat we echt absoluut met elkaar hierover kunnen gaan praten. En uh, mocht je luisteren en jezelf alleen eenza eenzaam voelen, je bent niet alleen. Maar laat het ons weten. Uh, je hebt ook een prachtig nummer uh, gevonden. Ja. Een verzoeknummer. Want we zijn aan het einde van het interview gekomen. Ja. Uh, heb je overigens nog iets toe te voegen dat je niet hebt kunnen zeggen? Uh, nou ja, nee. Ik, ik, ik, ik moet zeggen, ik heb nu delen van de formatage gezien. Ik, ik weet wel, het wordt gewoon echt een hele ontroerende film. Maar ook, ook met uh, hoop, zeg maar. Maar ah. af en toe ook wel echt een uh, ja, traag. Ach. En belangrijk. Urgent, vind ik. Nou, dankjewel voor dit interview. Ja. We gaan luisteren naar je verzoeknummer. En dat is... Ja, uh, ja ik, ben, uh, ik ben tamelijk gek op uh, hele deprimerende muziek. <tiedertelijks> <hielks> <hielks> ik denk ik ik eens een kwingslag brengen in Rainbow Radio. -zand. Nee ja. hoor, uh, uh, uh, een van mijn favoriete artiesten is uh, Simmel. Dat is een jong uh, uit Wales, een uh, singer-songwriter. En uh, uh, Simmel betekent in het Wales simpel. Uh, nou, dat is het helemaal niet hoor. Het is wel een hele mooie uh, muziek. En dit is even van mijn favoriete nummer, uh, Fear of the Water. We gaan luisteren. Dankjewel Henk. Dankjewel. Calling Me van Akio. Een prachtig mooi nummer. En daarvoor hadden we Simmel met Fear of the Water. Aansluitend op het interview van Henk Burger. Die samen met Tim Dekkers een documentaire aan het maken is uit het leven. En een oproep heeft gedaan voor fundraising. Wil je ondersteunen voor dit ontzettend belangrijke onderwerp? Uh, ga dan naar www.voordekunst.nl. Tik in documentaire uit het leven. En je komt op de plek terecht waar je geld kunt doneren. Mocht je zelf met gedachten rondlopen. www.113.nl uh, uh, We gaan door naar het volgende interview. Ja, en over Calling Me. Als het goed is hebben we ook Adrienne aan de telefoon. Goedemiddag met Adrienne. Ja, hallo Adrienne. We hebben jou gebeld. Ja. Uh, en we willen graag een interview met jou. Daarom ben je aan de telefoon. Jij bent... Uh, Iemand die ik pas geleden nog gesproken heb en ook kennis meegemaakt heb. En toen dacht ik, die wil ik graag interviewen in ons radioprogramma. Dus bij deze ga ik vragen... Adrienne, wil jij zeggen wie jij bent, wat je doet in het dagelijks leven... en hoe jij verbonden bent aan de LHBTI-community? Ja, dat wil ik natuurlijk doen. Ik heb begrepen dat ik niet zo heel lang heb... Nee. Dus uh, ja, ik ben Adrienne, ik uh, ben uh, verbonden aan de LHBTI gemeenschap door middel van uh, stichting groep 7152... ...een groep voor lesbische en biseksuele vrouwen uh -huh. en de laatste jaren ook uh, transgender vrouwen. Ja. En uh, ja, daar uh, ben ik al heel lang aan verbonden, daarnaast heb ik jarenlang in het onderwijs gezeten ben ik in 2017 met pensioen gegaan. Maar ik had twee banen en de andere was journalist. En dat doe ik ook nog steeds. Oké, okay, nou, druk, uh, druk baasje dus. Ja, ja. En uh, je noemde de groep 7152. Wil je de luisteraars vertellen wat die groep precies inhoudt? Ja, dat is een groep die. Uh, het, het is natuurlijk een raar getal, hè. we worden ook wel eens uh, 47-11 genoemd, maar ja. naar de moldood. Ja. Maar eigenlijk, eigenlijk is het heel leuk, want in uh, 1971 plaatsten twee vrouwen een oproep. in, ik ben even vergeten welke krant, maar ik dacht trouw. Mm -hmm. uh, en die verscheen onder nummer 52. En die dames die worstelden met biseksuele gevoelens, ze waren allebei getrouwd en ze hadden. Eigenlijk allebei, ze kenden elkaar wel, maar voor de rest dachten ze dat zij de enige waren. Okay. En zij deden dus een advertentie en daarin zochten ze vrouwen met soortgelijke gevoelens. Nou, Anja, daar kwamen niet tien reacties op, maar 200. Oké, okay. mooi. Dus toen spraken ze af in een café, en, uh, want het, ze konden ze gewoon niet thuis ontvangen. Nou ja, en dat was de start van groep 7152... Uh, verder over het land uitgebreid dus allerlei werkgroepen en regio's vrijwel in het hele land die uh, bijeenkomsten organiseren soms grote dansfeesten, soms kleinschalige het is maar net waar je je bij betrokken wilt voelen mm -hmm. en uh, voor lesbische biseksuele vrouwen en natuurlijk zoals ik al zei uh, ook voor transgender vrouwen dat is wel een probleem geweest uh, van wanneer is een transgender vrouw nou echt een vrouw maar uh, goed, uh, volgens velen was dat als ze helemaal uh, geopereerd waren. Maar daar doen we gelukkig niet zo moeilijk meer over. Iemand die zich van binnen vrouw voelt, is bij ons welkom. Precies, dat is het belangrijkste. Van, hoe ja. voel je je van binnen? En, ja. ja, precies. Heel mooi. Nou ja, en ik hoorde ook dat je dus uh, journaliste bent. En er is dus ook, uh, de groep heeft ook een magazine. Ja. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Ja, dat is een best wel dik magazine. Toch uh, komt zes keer per jaar uit. En toch wel zo elke keer rond de uh, 48, uh, 50 pagina's. Waarin we uh, nieuws hebben. Uh, maar ook waarin we bijvoorbeeld uh, vrouwen uitlichten... die een paar eeuwen geleden geleefd hebben. Hm. En uh, ja, wellicht lesbisch waren of heel zeker lesbisch waren. Uh, bijvoorbeeld in het aankomende nummer komt een heel artikel over Marcia P. Johnson. In mijn optiek bij veel te weinig mensen bekend. Maar zij heeft dus de rellen in uh, Amerika eigenlijk aangezwengeld. Waardoor wij nu allemaal Roze Zaterdag kennen. Hè, van het beroemde Café Stonewall. Ja. En toen is er heel veel gaan rollen. En ja. toch wordt die vrouw die wordt door bijna niemand gekend. Dus nou, dat zoeken wij dan uit. En daarnaast hebben we verhalen. We hebben gedichten. We hebben iets over de natuur. Het is gewoon een heel veelzijdig blad. Mooi, leuk. Ja. Dus een uh, aanrader. En hoe kun je dat blad ontvangen? Hoe, uh, ja, dat, uh, dat ontvang je als je uh, donatrice bent van groep 7152. Okay. Want uh, wij moeten helemaal de eigen broek ophouden. In de beginjaren waren er nog wel wat subsidies, maar dat is gewoon niet zo meer. En uh, we hebben in Nederland denken ze toch vaak dat het allemaal voltooid is... Dus moeten wij onze eigen broek ophouden En door 30 euro aan, voor een donatrice te vragen voor een jaar... waarmee ze dan ook korting krijgt op de inkomsten... krijgt ze dus ook nog dit mooie blad. Oké, okay, nou goed om te weten. En dus, nou. dus gewoon een kwestie van groep 7152 opzoeken op uh, internet... Ja. en daar uh, verder mee gaan? Ja, ja, ja? www.groep7152.nl Ja, nou. En dan hoor ook dat je uh, boeken hebt geschreven. Hoe zit dat nou. dan? Ik heb wel meerdere boeken geschreven. Ja. Ik, uh, ik, ik, het blad van uh, groep 7152 heet Amarant. Amarant. Okay. En daar schreef ik, vanaf 1998 schreef ik daar verhalen, in, korte verhalen, met een lesbisch thema. En toen werd ik benaderd door een uitgever uh, of ik een aantal nieuwe verhalen kon schrijven en een aantal verhalen die al eens in Amarant verschenen waren. Want zij wilden graag een bundel met lesbische verhalen uitgeven. Hm? Nou, dat uh, boek sloeg eigenlijk in als een bom. En uh, toen was de vraag van: kun je nou ook een roman? Dus toen dacht: ik, oh my god, dat is toch wel even iets anders. <laughs> en toen uh, ben ik gaan in uh, mezelf gaan zeggen: oh, Adrienne, een roman is niks anders dan een serie korte verhaaltjes die op elkaar aansluiten. En zo is mijn eerste boek ontstaan. Leuk, nee? gelukkig ja. ook in. Ja, Dans op de Waterlijn heette dat. En uh, ja, nu zijn er nog uh, daarna zijn er nog uh, zes. Moet ik even goed denken. Nog vijf romans en nog een korte verhalenbundel uh, verschenen. En ik ben nog weer aan een boek bezig. Ik ben eigenlijk altijd aan het schrijven. Als je dus gewoon uh, opzoekt uh, Adrienne Nijssen. Met N-I-J-S-S-E-N. Ja. -S -S -S -E ja. Dan uh, vinden we jouw boeken vast en zeker. Ja, die vind je dan. Mooi. En, uh, ja, de eerste zijn helaas uitverkocht. Ja. Uh, maar de laatste drie zijn ook nog via bol.com te kopen. Oké, okay, nou goed om te ja. weten. Ja, en dan komen we toch wel een beetje aan het einde van, uh, van ons interview, Adrienne. Ik had nog wel uren met je kunnen praten, maar dat ja. hebben wij in ieder geval gedaan. Uh, de vorige keer. En, en dat gaan we uh, nog eens doen na aan jou. Jazeker, maar. absoluut. <laughs> wil jij nu nog wat toevoegen aan dit interview? Nou, ik, wat ik eigenlijk wil toevoegen is dat jullie een compliment geven met jullie mooie werk. Want volgens mij is er eigenlijk alleen nog maar uh, Radio Oost die ook iets uh, doet in het roze. Uh -huh. Verder ken ik geen andere. En uh, ja, wat ik zou willen zeggen, ook van. Uh, legaal is natuurlijk uh, uh, voltooid. Hè. Er zijn wetten voor ons. Uh, uh, waar we mogen trouwen enzovoort, enzovoort. Maar er mag ook. Vergeleken bij andere landen hebben we het ontzettend goed. Uh -huh. Maar er mag ook in Nederland nog wel wat verbeterd worden. En daarom zijn allerlei activiteiten uh, voor, voor, onze, voor onze community. Die juich ik alleen maar toe. Nou, heel fijn, dank je wel voor je aanmoediging ja, en compliment. Ja. ja. En uh, ja, jij je compliment voor alles wat je doet. En uh, nou, we spreken elkaar snel weer. Zeker weten. Dank je wel. Dan gaat ja, Oké, okay, ja. dag, Anja. Ja, dan gaan we luisteren naar haar verzoeknummer natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ja. Dit dus was uh, even kijken. Uh, My Lover van Melissa Etheridge. Heerlijk. Seals me like No one reveals me like My lover No one can disconnect No one can resurrect Like my lover me weak gives me breath to speak a lover takes me home cools the I'm